Vorige maand kreeg de Nationale Overgangsraad de gevangenis in handen en werden de meer dan 2500 mensen die er gevangen zaten vrijgelaten. In Kopenhagen is de Brit Mark Cavendish wereldkampioen wielrenner geworden. De wegwedstrijd in de Deense hoofdstad draaide, zoals al werd verwacht, uit op een massasprint. Tweede werd de Australiër Matthew Gross en de Duitser André Grijpel eindigde als derde. Tim Lichthart was met zijn 21ste plaats de beste Nederlander. AZ is na zeven speelronden de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Alkmaarders versloegen in eigen huis Feyenoord met 2-1. RKC won zijn vierde strijd van het seizoen door NEC met 2-0 te verslaan. En de graafschap verloor in blessuretijd met 3-2 van FC Groningen. Het weer vanavond en vannacht toenemende de en minimaal rond 13 graden. Morgen bewolkt, kleine kans op een bui en wat minder dan vandaag. Maar vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Bent u al BN'er?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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, Zee, Zandvoort z zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. Yeah man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. Cause I'm be gone back to life Back, back to life Hands up yeah! suddenly we all got our hands up No control of my body Ain't I seen you before I think I remember those Eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes Cause baby tonight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 Naar het vuur Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Erop. En ze heeft er ook nog iets mee te maken.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 You stole my brand new bike and my girlfriend. He stole you stole it all of the nights that I've spent alone. Am I the dog? stay het is weer tijd voor goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, uh, luisterstijl. Natuurlijk ook hier. ook natuurlijk. Hè. Goedenavond. Hoe gaat het? Um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 Perfect. Maar goed, ik heb natuurlijk weer wat, wat items voor jullie uitgezocht. Hè? Ja. ben benieuwd. Ik heb dus dat uh, Sylvie van der Vaart. Die, uh, die kan weer opgerucht ademhalen. Want de nieuwe programma die scoren echt geweldig in Duitsland. Oké. Okay. En we keken maar uh, liefst 7,3 miljoen uh, kijkers naar. Zo. En, uh, dat was de eerste uitzending van Bersoe uh, Supertalent. Ik heb het zelf helaas niet gezien. Oké. Okay. En we zitten hier wel in de jury. En ja, als je 7,3 miljoen uh, kijkers hebt. Dan, dan, dan. Ja, dan heb ik wel wat gepresteerd, denk ik. Hè? Ja, Sylvie is een grote ster.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 Maar dus op zich is dat niet zo verkeerd. Nee ja, is... ah, ik, vind, ik, ik, ik vind het geweldig voordeel hoor. Ja, leuk toch? Ja, en ik vind het er ook wel, toch? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Goed jongens, en, ja, en dan hebben we op een gegeven moment het uh, uh, punt natuurlijk Marco maar mag weer praten. Ja. Dus ik houd het natuurlijk ook weer mag gaan zingen. Want. Uh,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 Daar hebben 2,5 miljoen mensen naar gekeken. Zo. Op de eerste plaats. Dus dat is natuurlijk gigantisch. Zo, dus dat veel, ja. ja. Dat is echt veel. en dan hebben we ook gezien dat Alia die gewonnen heeft. Ja, ja ongelooflijk. Dat zo'n kind van 11 jaar zo'n stem heeft. Echt. Ja, leuk. hè. alleen die stem, maar ook de performance, wat ze doet, de gimmick, de, de, de mimiek van haar, van, van haar gezicht. Ongelooflijk. Ja. En, uh... Zonder andere tekorten te doen die aan meegedaan hebben, maar zij was toch al ver uit de beste die meegedaan heeft ja. ja, te gek dus ja, toch. Dat ja, zou ze ook kunnen zingen. Ongelooflijk. En nu we hopen dat ze dat ze doorbreekt hè. En dat ze het ja, volhoudt dat... tot ze wat ouder is. Maar dat zal nog wel even tijd, uh, tijd uh, kosten, denk ik. Ja. En uh, ook heel veel geduld. Want het is nog maar 11 jaar en ja. dat natuurlijk niet zoveel op dit moment hè. Nee.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 Gerard Jolie of de toppers die we de, de Festival hebben van het Jordaan-festival hebben geleerd. Ja, klopt. Dat het ook veel zou zijn voor de, mensen, voor de mensen. Nou, ze hebben er op een gegeven moment in ieder geval een uh, overeenstemming over bereikt. Oké. Okay. Um, alleen Gerard Jolie, en alleen vrouwen die staan op het Jordaan-festival nu. Oké. Okay. Ja, want de reden was dat het dan misschien wat te druk zou worden. Ja, dat het terrein gewoon te klein is daarvoor. Hè. Ja, gewoon te klein is daarvoor.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 Ja, in ieder geval, ja, of de Jong, hè, die kennen we dus wel onze voetballer van het mede zelf Nights of de Jong, ja. ja. Ja, ja die houdt er veel, veel meer spelletjes, hè. Waar houdt hij van? Van Angry Birds, ken je dat spel? Dat, ja, dat ken ik zeker. Dat heb ik ook uh, op mijn telefoon. Ja, precies, ik ook. <laughs> ja, dat is echt ja. heel erg verslavend, hè. Ja, hij zegt, dat is een heel eigen ritueel dat ik heb voordat ik op, uh, op het spel ga. Ja. Dan luisterde hij nou een kwartier op zijn iPod en uh, speel hij altijd Angry Birds. ja. <laughs>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 Ja, best wel ja. En het is ja, als het, als het lekker warm is en uh, lekker relaxed. Ja. Ja, daarom dus. Uh. Maar in ieder geval, uh, Jans Smit is in ieder geval inderdaad ontzettend verheerd. Ja. Dat is hier maar presenteren. Zet hij een prachtig uit. Ach, de, ja, ik kan het in me voorstellen. Lekker op die pizza, lekker warm buiten. Wat drink je erbij, wat eten erbij. Maar maar mag je we ook wel naartoe sturen, geen probleem. Dat is geen probleem denk ik, hè? Dat is heerlijk. Waarom? Ja,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 Treinen, nee daar keek hij niet naar hoor. Want het vliegen was hem alles, alleen wist ik niet waar En toen de andere morgen zei hij: Vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig.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 Big I'm a free.